Dan kunnen ze altijd bellen naar de gemeente en vragen ze naar de afdeling handhaving en dan wil ik ze wel alles uh, vertellen wat, wat er zo nodig is. Oké, okay, mag ik u heel erg hartelijk bedanken en heel erg veel succes en veiligheid toegewenst. Dank u wel. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS journaal. Op Schiphol is een Brit van Somalische afkomst gearresteerd. Hij zou banden hebben met de Somalische terreurorganisatie Al-Shabaab... die van Somalië een streng islamitische staat wil maken... De man was van Liverpool via Schiphol op weg naar Anteb in Oeganda. De Somalische Brit zat al in het vliegtuig op Schiphol toen hij werd aangehouden. In Zweden begint rond deze tijd het tellen van de stemmen van de parlementsverkiezingen. Het lijkt erop dat de huidige centrumrechtse coalitie opnieuw een regering kan vormen. Dat betekent dat voor de tweede opeenvolgende keer de Sociaal-Democratische Partij, die het naoorlogse Zweden vormgaf, buitenspel blijft. Volgens de peilingen doen de uiterst rechtse Zweden-Democraten het beter dan ooit. Die anti-moslimpartij zou voor het eerst sinds zijn oprichting in 1988 parlementszetels krijgen. Maar deelname aan de regering is uitgesloten. De twee grote machtsblokken hebben gezegd dat ze beslist niet willen samenwerken met uiterst rechts. In Heerenveen hebben onbekenden uh, gisternacht pardon, uit een transformatorstation een grote hoeveelheid koperen kabels gestolen. Door die diefstal zat een deel van Heerenveen een tijd zonder stroom. Een monteur ontdekte de diefstal toen hij de storing wilde verhelpen. De politie zegt dat het stelen van het koper levensgevaarlijk was omdat op de kabels in het station zo'n 10.000 volt spanning stond. In de eredivisie heeft Ajax de leiding genomen. Concurrenten PSV en Twente kwamen allebei niet verder dan een gelijkspel. Ajax versloeg Feyenoord in de Kuip met 2-1. Later op de dag bleef Twente steken op 0-0 tegen Heracles, dat de hele tweede helft met 10 man speelde. En Roda PSV eindigde ook in 0-0. De andere uitslagen Utrecht VVV 3-2 en NEC AZ 0-1. Dan het weer. Alleen in het noorden nog kans op lichte regen. Minima tussen 9 en 14 graden vanavond. Morgen in het grootste deel van het land regen. Het wordt dan 17 graden. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Zomer Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Inspiratieradio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Richard Buitenhek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Vanavond word ik geassisteerd door Marjo van der Linnen. Welkom Marjo. Welkom Richard en luisteraars. En uh, Marjo, uh, gisteren hadden we de Korendag kan ik zeggen. Want, uh, ja, leuk. Hè? Ik deed daar uh, techniek, jij was... Uh, samen met Rob en nog vier andere, de organisatoren. En ja, voor de rest liepen jullie daar rond. En Rob deed ook de techniek, maakte prachtige foto's van alle koren... en deelde ze dat ook uit. Maar misschien uh, voor de luisteraars die dat niet kennen... kun jij misschien even een beetje uitleggen... Wat, wat is de Korendag en wat gebeurt er zoal? Ja, de Korendag is een uh, jaarlijks terugkerend festijn, zeg maar. Ja, het is een prachtig evenement uh, waar uh, zo'n 23 koren... De over de gehele dag van 10 tot 10 uh, zingen. En, dus dat uh, is 12 uur lang? Ja. Een soort marathon. Uh. Marathon zingen, nee hoor. Elk koor zingt ongeveer 20 uh, minuten. En dan heb je 10 minuten met wisselen. En wij proberen elk jaar een uh, heel leuk thema te verzinnen. En dit keer was het thema film. En dat is natuurlijk helemaal leuk, want dan kan je je helemaal in uitleven. En daar, toen hebben we bedacht om uh, heel veel uh, koorleden in een uh, leuk. Uh, Bakje. Iedereen mocht zo'n beetje kiezen wat hij zou willen zijn. Dus we hebben ze allemaal verkleed. En de twee dames van het koor, waaronder Martina en José... die hebben al de kleding gemaakt. Prachtig ja. mooi. Ongelooflijk, ja. werkelijk. Ja, gewoon levens echt. Ja. Het was ook net of alle figuren uh, tot leven kwamen... of uit Hollywood uh, overgevlogen waren. En zij... Uh, ja, het totale plaatje was gewoon heel leuk. Want de kerk was niet de kerk meer. Het was gewoon een locatie ja. van een... Uh, een beetje van hollywood film, uh, films, Een filmset. Ja. Setting, ja. Zelfs bij het inzingen was uh, het, het clubhuis omgetoverd tot een... Ja, hoe zeg je dat? Een, niet een filmset, maar waar je, je kan opmaken en omkleden. En eigenlijk de kleedkamers. En uh, met make-up en uh, lampen. En ja, een echte, echte spiegel waar je met die leuke lampjes eromheen. En uh, ja, we hebben met z'n allen een prachtige dag neergezet maar, en de koren, die waren echt zulke goede zangers ja. en zulke leuke mensen. Nou, uh, ik denk dat uh, Rob en ik ongeveer de enige waren die de hele dag in de kerk uh, Ja, ik, ja, ja, ik helaas niet. En ik, uh, Rob, wat vond je van de kwaliteit? Van, nou ja, uh, ik, vond het, ik vond het helemaal uh, geweldig. En uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog steeds uh, in een roes uh, leef ja? vandaag. ja. ja. Want uh, ja, het was natuurlijk vannacht uh, vrij laat geworden. Want Hoe we laat is het alles, geworden uh, voor jullie? Wij waren om uh, kwart over drie thuis. Ja, we en we hoorden ook cijfers van half vijf, vijf uur. Dat, dat klopt. En te bereiken die waren nog iets later. Want ja. die hebben nog even de puntjes op de i gezet. Omdat ja, natuurlijk op zondagochtend om tien uur uh, begint uh, de kerkdienst. Ja, dus dus alles dan moet de kerken weer tip top uh, uitzien. En uh, het is heel uh, bizar om te zien dat uh, op het moment dat de koren daarop staan te treden, dan uh, heb je dus een. een uh, ja, een theater en dan uh, loop je uh, S'avonds uh, laat of s'nachts. eigenlijk door die kerk en dan is het weer gewoon Finkerk. een kerk En ja, mooi, hè? denk je wat, dat is hier allemaal gebeurd dat is heel raar om te zien ja. maar het geeft echt een uh, waanzinnig uh, goed gevoel dit ja. het was ook echt uh, super gezellig gisteren ja. wat ik zo ontzettend leuk vond is uh, de reactie van de koren op uh, op Ed hè, want die uh, die uh, nou, die kwam dan met zo'n uh, foto op zo'n ja ik kan het niet zo goed uitleggen maar een, een filmklapper heet het filmklapper ja. Ja, ja. En uh, dus er wordt tijdens het optreden een, film, een foto gemaakt door jou. Ja, klopt. Ja. En uh, dan krijgen die hem dat mee. En dat is, ja, dat vinden ze allemaal zo uh, super. Ja, ja, is, het is heel actueel ook. Hè, ja, dat, precies. Uh... En dat is, dat is ook onze bedoeling. Hè? We willen ze echt iets meegeven waar ze, waar ze wat, uh, wat aan hebben natuurlijk. En ja. ja, wat is nou actueler dan een foto van het optreden. Ja. Wat ze zojuist gedaan hebben is natuurlijk uh, ja, waanzinnig leuk. Ja, precies. Ik begrijp dat het volgend jaar weer uh, plaatsvindt. Ja, absoluut. Volgend jaar uh, is, een, uh, is natuurlijk een jubileum. Vijf jaar. Vijfde ja. keer uh, Koordendag, En dat, uh, ja, dat wordt echt iets uh, heel speciaals. Net. Jij weet inmiddels al het een weet klein het beetje. Het thema mee. hebben we al. En ja. Het thema hebben we dus al. En dat weet jij dus. Maar dat gaan we nu nog niet Lagen verklappen. Want dat, dat wordt een uh, grote verrassing. Maar het wordt een, uh, het wordt een feest. Kan heb ik wel je, Heb je al een datum uh, op? Nee, nee, dat gaan nee. we nog uh, bepalen. Maar dat, uh, dat gaan we wel snel, uh, snel vaststellen. De datum. Oké, okay, ja. dankjewel. En Mario, uh, binnenkort is er ook een. Uh, groot optreden van de Beatspopzingers op 6 november om 8 uur in de PKN Kerk dus dat is de kerk op het Kerkplein kerk, ja. uh, Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, dat is dus 6 november om 8 uur en dat is in samenwerking met oeh, nou ben ik even de naam kwijt, maar het is een hele leuke dansgroep met hm, uh, leuk. kokennoten en uh, van die rieten is oh, dus voor de nou mannen heer. helemaal leuk Herman <laughs> misschien wat <laughs> voor jou <laughs> ja dus ja, dat is een, tot een uur of tien denk ik ah, en uh, de, ja, dan gaan de beatspopzingers natuurlijk optreden uh, ook met hun nieuwe nummers en ook met de afsluiting uh, of het afsluitingnummer van uh, wat we dus in, uh, op de Korendag hebben gedaan uh, de kaartjes die uh, kunnen gekocht worden, uh, we hopen nog even bij de Bruna, maar ze zijn nog niet uitgedeeld. Want we dachten eerst maar even de, de Korendag mm -hmm. achter ons en dan gaan we weer uh, met dit evenement verder. Maar uh, binnenkort uh, komt in de krant waar de kaartjes te koop zijn. Maar ze zijn in ieder geval al te bestellen bij www.zingenac.nl. Ah, de, de, de, de bekende website van de Korendag. Ja, Um, nou super, ik, uh, ik heb er heel veel zin in. Ik ga daar weer de techniek doen. Dus ik kijk er erg uh, naar uit weer om jullie te zien. Ik heb uh, die finale natuurlijk ook gezien als enige, want ik zat toch de microfoon, wachtte uh, de techniek en jullie waren allemaal aan het zingen. En jij dan aan het drummen natuurlijk erop. Maar het, ja, het was weer zeer enthousiast en uh, de, de, de enthousiasme spette er vanaf. En dat na, nou, uh, dat de meeste 12 uur in touw waren, dat, uh, minimaal, ja. dat is minimaal. Dus dat vond ik, uh, vond ik erg knap. Ja. Oké, okay, we sluiten het even af de korendag. Uh, ik, uh, nou, ik hoop volgend jaar nog een groter succes dan, uh, dan dit jaar, Mario. Ja, wij ook. We, we gaan, gaan even in naar... ieder geval aan werken. Dankjewel. We gaan even naar onze gast uh, Herman van Tuil. Herman doet veel uh, op het gebied van uh, meditatieve bewustwording en de waarde van het ademen. Zo geeft hij de cursus Spirituele Kennis en Bewustwording. Deze cursus biedt een overzicht van de wetmatigheden die in de schepping in het groot werken... En die in ons eigen bewustzijn op een kleinere schaal ook werken. Ook heeft hij een visie op het aanstaande veranderingen in 2012. En daarmee samenhangend occulte kennis omtrent de aanstaande veranderingen. Een interessante gast dus. En uh, het sluit zelfs een beetje aan met de gast van vorige keer. Hè? Dat ging over hekserij. Dus uh, misschien zal Herman het daar niet helemaal mee eens zijn. Daar mag hij het meteen uh, uh, op reageren. De onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn... Hoe werkt ons bewustzijn? En omgaan met veranderen, verantwoordelijkheid, angsten, stress en karma. En natuurlijk 2012. En als laatste, wie is Herman? En natuurlijk sluiten met een mooi gedicht voorgelezen door onze gast. Nou Herman, welkom. Heb je nog, iets, heb je nog <laughs> iets te reageren op mijn intro? Nee, nee. Laten we maar naar muziek luisteren en de, de diepte ingaan. We gaan de diepte in. Herman is van de actie. Mooi. We gaan nu luisteren naar het eerste nummer. En dit is van Mike en de Mechanics met Everybody Gets a Second Chance. En beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Herman van Tijl en hij doet veel op het gebied van meditatieve bewustwording. We gaan het in dit blok hebben over hoe werkt ons bewustzijn. Nou, ik vind het meteen een hele mooie vraag, Herman. Hoe werkt ons bewustzijn? Hoe werkt houd het een beetje simpel, alsjeblieft. Ons bewustzijn. <laughs> ik denk dat je, in, uh, dat je ons bewustzijn kan indelen in drie niveaus. Mm -hmm. Wij kunnen denken, we kunnen over ons leven nadenken. Dat noem je het zelfbewustzijn. En we hebben ook een gevoel naar dingen toe. Dat noem je het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn heeft zijn programmatuur vanuit het verleden... wat jij eerder meegemaakt hebt. Hele leuke dingen of hele angstige dingen. Die zijn eigenlijk nog bij jou. Die zijn in jou. Die leven nog in jou mee. Ik, ik, ik grijp meteen even in ja. Herman. Um, want ik kan me voorstellen uh, luisteraars daar... Meteen zoiets hebt van, ja, maar wacht, het gevoel is toch heel wat anders dan het onderbewustzijn? Uh, je, of bedoel je iets specifieks, een specifiek deel van het gevoel? Als je denkt, ben je niet aan het voelen. Dan ben je ja. aan het denken. Ja. ben je aan het overdenken. is logica. Uh -huh. kan je tijd overzien, kan je ritme overzien. Als je, als je gaat voelen, ga je, ga je sensen. Dan sens je jezelf, je sens de omgeving. Maar je sens eigenlijk wat je in je eigen geheugen hebt aan... aan aan, ja, aan, aan belevenissen. Ja, dat, dat snap ik. Maar als ik jou uh, in je vinger knijp, ja? dat is ook voelen. Ja, ja oké. Okay. Ja, daar, dus daar, daar, het... daar komen we op het, op het uh, gebrek aan de Nederlandse taal. dat De Nederlandse taal is een hele mentale taal. Ja. Voor de mannelijke dingen hebben we veel woorden en begrippen. Voor de vrouwelijke dingen, zoals voelen, hebben we eigenlijk heel weinig begrip. Okay. Heel, weinig, heel weinig woorden. Je kan sensen, je kan voelen, je kan... Ja. Maar, maar het is helder hoor. Je, ja. je bedoelt het voelen met betrekking tot het, uh, nou ja, het onderbewustzijn en het, uh, ja, het, bijna ja. het meditatieve de stuk. Ja, dat, dat stuk. Oké, okay, ga door. Uh, <laughs> Drie niveaus waarop wij bewust kunnen zijn: we kunnen ja. bewust denken, mm -hmm. we kunnen bewust voelen. En dat is dus voelen, maar dat is ook emoties die, die, die je meedraagt. En we kunnen lichamelijk zijn. We kunnen in ons lichaam zijn met ons bewustzijn. Mm -hmm. Een kind is nog heel sterk in zijn bewustzijn... beleeft het moment in, in zijn lichaam... is daar vreugdevol in, danst, beweegt. En als we ouder worden en we krijgen verantwoordelijkheden... en we gaan leren, we gaan denken... dan trekt het bewustzijn zich terug in het hoofd... en gaan we denken. En dan denken we dat het eigenlijk het enige bewustzijn is. Dat we, dat we nou, via denken de hele wereld kunnen aankunnen. Dat kunnen we ook. Als je dingen gaat regelen. Maar als je het gaat beleven. Dan komt dat stuk voelen. Wat je eerder meegemaakt hebt. Komt, komt weer binnen. Komt weer mee. En ook hoe je, hoe je lichamelijk ergens bent. Dat vergeet je. Als, je. als je een hele dag druk geweest ben, in je, in je hoofd, je bent druk geweest. Ben je ook druk geweest omdat je emoties druk waren? Je wilde het per se klaar hebben. Je hebt de verantwoording. Dat is een, een gevoelszetting die je de hele dag meedraagt en die eigenlijk ook heel veel energie kost. Ja. Dat is dat onderbewuste wat aanstaat. Oh jongens, ik moet hem wel klaarkrijgen vandaag. Nou, en dan meldt het lichaam zich van ja, nu ben ik eigenlijk moe. Dan pas merk je dat je te ver gegaan bent. Ik durf te stellen dat we te weinig. Ons lichaam voelen als ze gewoon door een dag heen gaan. Ja. Dus als, als, als tip zou ik kunnen zeggen, jongens, je kan nadenken, je kan voelen... maar voel eens een paar keer in een dag, waar is mijn lichaam, hoe is mijn lichaam... wat voel ik nou eigenlijk, waar ben ik nou eigenlijk? Door het denken ben je zo ontzettend ver van de eigenlijke beleving van het moment af... Ja, en heel, het, helemaal tegenwoordig met, met het internet en het virtuele en met je GSM. Je bent overal, je bent overal, behalve waar je echt bent. Dus jij uh, doet hier een pladooi voor mindfulness ja. en uh, ja. awareness. Ja. Om ja. gewoon lekker op het, het hier en nu te zijn. Ja. Ja. Een, uh, een belangrijke uitspraak die ik al vaker voor de radio heb gedaan, maar hij past hier ook weer. En uh, Goel heeft wel eens gezegd van, elk moment dat je niet in het hier en nu bent, heb je niet geleefd. En dat ja. Dat is naar ja. mijn toevoeging. En dat is natuurlijk doodzonde. Ja. ja. ja. Maar ja je wil een vraag stellen? <laughs> nou, ja, ik wilde eigenlijk vragen. Want dat mindfulness. Um, veel mensen zeggen dat ook niet zo veel. Eerlijk gezegd. Mm -hmm. Mindfulness is een uh, manier van mediteren. Die term is ineens heel populair geworden. Maar dat gaat erom dat je, je je mind eigenlijk even zo leeg mogelijk maakt. Zodat je in de essentie van het moment komt. Het is een, het is een stap naar... Meditatie naar bewustwording. En in de managerswereld, in de, in de, de, de drukke, hectische wereld, is dit een, uh, een, een begrip geworden. Omdat het ook, ja als je heel druk bent, heb je nodig om even te resetten en, en je mind stil te maken. En eigenlijk, dat de mind full is, houdt in dat die mind... Ja, de, die, die term, ik ben er zelf raar nog niet zo happy mee, want het, het, wat zegt dat nou, dat de mind full is? Je moet hem echt wel snappen. De volheid van de mind is de universal mind. Mm -hmm. Jij zit in je persoonlijkheid, zit je in je rommel, maar je gaat weer even naar de rust en je gaat in de verbindingen en je gaat voelen wat de universal mind is. En, en snap je? Het is een vergroting van je bewustzijn. Je gaat even uit je eigen veld. Waardoor je weer daarna weer vers in je eigen veld terug kan komen en weer door kan gaan. Oké, okay, ik zal proberen te, te samen te vatten. Dus je zegt van je hebt een mind en je hebt een mindful. Zou je dat zo kunnen zeggen, mindful? <laughs> het, dat, dat, het, dat, het voelt heel raar dat we nu binnen wat uh, ik, ik zou kunnen brengen, de term mindfulness gaan, gaan uitdrukken, moeten ja. gaan uitdrukken, terwijl ik daar zelf niet zo happy mee ben. Ik, ja, ja, ja, ik okay. heb ook nergens op de dingen die ik uh, naar buiten toe. Uh, Nee, maar Breng, de, de term mindfulness gebruik ik niet. Dus nee, laat, laat, laat, laat deze beker even aan mij voorbij gaan okay. om dit in de ja, diepte. Nou, we even, even, we hebben een mindfulness genoemd, omdat uh, je wel een pleidooi maakt voor om het in het awareness te komen. En heel ja. veel mensen ja. die, die begrijpen die term wel. Vandaar dat ik hem even, even ja. gebruik. Oké, okay, maar je was aan het vertellen over uh, de, drie de drie niveaus, niveaus waarop zijn. Dus wij even samenvatten, dat zijn. is het, uh, denken. het denken, het uh, zeg maar, jij noemt het, het voelen ja. en het zijn. Ja, en, en dus het zelfbewustzijn, het onderbewustzijn en het fysieke, het lichamelijke zijn. Dat zijn ja. drie niveaus. En dat zijn drie frequentieniveaus. Het lichaam is een lage trilling. Emoties hebben een hogere trilling, onderbewustzijn. En het denken heeft een nog hogere trilling. Dat zijn eigenlijk drie hmm. dimensies waarin jouw bewustzijn kan zijn. Hmm. In de nacht, als je slaapt, is je bewustzijn helemaal in je onderbewustzijn. Dan kan je niks regelen. Je hebt reflectieve dromen. Dan ben je helemaal in die ene dimensie. Dan ben je niet meer. Hè. Je bent niet bewust dat je in je bed ligt. Nee, je bent ergens anders in een landschap of je bent iets aan het doen. Dat is in een dimensie. Dat is een hogere trilling dan de fysieke dimensie. Ja. denken zit daar weer boven. Het zijn drie ja. dimensies. Mooi. Nou, dat is al genoeg stof, denk ja. ik, voor de luisteraars. We gaan even naar muziek. En Herman, je hebt een uh, cd meegenomen, of twee cd's eigenlijk. En, um, ja, en je mag zo even in, uh, inleiden. Gaan we luisteren naar de Brother Four? Uh, ja, toch? We gaan naar de King Singers. En oh de good sorry, uh, King Singers. Nou ja, ik vond het een erg leuk dingetje. Ze zingen Good Vibrations van de Beach Boys. Heel toepasselijk. En in de eerste paar momenten heb je niet door dat er helemaal geen instrumenten bij zitten. Het zijn alleen stemmen, mannenstemmen, die alle instrumenten dus ook doen. Ik vond het heel... En het nummer Good Vibrations is natuurlijk... Ja, het het net mijn jeugd aanheden zit een goede goede achter hè? zeg ja. maar. Dus laten we luisteren. I the of her gentle words on the wind that lifts her perfume. She's giving me excitations I'm talking about good vibrations She's giving me excitations I'm talking about good vibrations Smile. I know she must be kind Then I look in her eyes She goes with me to a blossom awesome world I'm picking up good vibrations She's giving me excitations I'm picking up good vibrations Good vibrations So uh, gonna Uh -huh. En beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Herman van Taal. Hij doet veel op het gebied van meditatieve bewustwording. We gaan het in dit blok hebben over omgaan met verantwoordelijkheid, angsten, stress en karma. Nou, we hebben in het vorige blok gehad over drie niveaus van bewustzijn. En Herman, wat is de link met omgaan met verantwoordelijkheid, angsten, stress en karma? Bij al die drie uh, zaken gaat dat onderbewustzijn natuurlijk weer ontzettend een grote rol spelen. Mm -hmm. Als je verantwoordelijkheid hebt, nou, dan ben je bezig of in je gezin, of in je werk, of eh, whatever. En dan, dan, nou, je moet je dingen regelen, je hebt een tijdslijn, je moet dingen in de gaten houden. Dat kan je doen. Maar als je daar heel bang voor bent, of je voelt je, onderbewust, je, je, je, voelt je verantwoordelijkheid eigenlijk heel sterk, mm -hmm. dan gaat dat jou weer heel veel energie kosten. Dus ja, dat onderbewuste dat speelt ontzettend een rol daarin. Ja. Nou, karma is natuurlijk niks anders dan wat jij aan. aan, aan ja. Ik, ik, ik hoop dat de luisteraar weet wat uh, karma in. in. in in zijn nou, de vaste grootheid weten het wel, want we ja. hebben het wel vaak ja. over gehad. Nee, maar maar even ook, even... Daar, ook daar zit de, de, de gelaagdheid in dat in jouw leven gebeuren dingen. Het leuke karma is leuk, maar het vervelende karma, ziektes, nare dingen, daar komt ook dat emoties wel bij kijken. Dan, dan baal je soms als een stekker dat je ziek wordt of dat er iets, dat mensen overlijden of gewoon hè, dat hele nare dingen gebeuren. Daar, daar is dat, dat onderbewuste speelt daar. Ook een ontzettend grote rol bij. Zal ik heel even uitleggen wat karma is? Dan ja. even heel kort. Uh, karma is... Um, een, uh, dat wordt overgegeven van het ene leven naar het andere leven. En uh, zaken die je in het ene leven opbouwt, maar niet oplost... die komen terug in het volgende leven, zodat je het alsnog kan oplossen. En het, het nare van dit is dat als je het in dat leven niet oplost... dan komt het in een ander leven weer terug, net zolang tot je het wel oplost. En het heeft ook de neiging om het om te toe te nemen. Dus, dus zeg maar de sterkte van wat je op moet lossen, wordt steeds sterker. Nou, zo ongeveer. Ja, ja. Je, je, je noemt het karma oplossen. Ik zou het willen zeggen het karma doorleven. Ja. De essentie van, van in karma zijn is dat er iets, iets naast overkomt. Dat je de pijn beleeft. Als je dat echt beleeft, dan ben je daarna weer vrij, is ja. het weer open. Ja. En wat ik dus heel veel mensen zie doen, of hè, ja. Je bent al uh, 55 jaar, loop je rond en heb heel, ik heb zelf ook een hoop dingen meegemaakt. Je ziet een hoop mensen door allerlei dingen heen gaan. Je, je kan dat spiegelen aan een spirituele achtergrond. En dan zie je dat elk mens heeft zijn karma. Maar wat doen we? We proberen dat heel hard niet te voelen. Door ja. omheen te leven. Een karakterje op te zetten. Wat dat wel aan kan. Of wat daar langs of eronder blijft. Nou, maar dat, is, dat, dat, dat is een zegt. tweede niveau van energie verliezen. Ja. Wat misschien helemaal niet hoeft. Want en ja. dan, dan komt dat, dat, dat bewust kiezen waar jouw bewustzijn is. Blijf ik erover nadenken? Blijf ik het voelen? Of ga ik even mijn lichaam voelen? Ga ik mijn adem voelen? Ga ik even het moment voelen? Even afstand nemen, even die awareness van... Wacht even jongens, wat gebeurt er nou? Niet doordraaien in die innerlijke dialoog tussen... Ja, wat ik niet wil of hoop of eigenlijk voel. Dat die, die persoonlijkheid die maar in de pijn zit, in de rommel zit. Daar kan je even afstand van nemen. Dus... Het hele thema hoe om te gaan met verantwoordelijkheid, met stress, met karma, komt eigenlijk op één ding neer. Hoe ga ik om met mijn eigen onderbewustzijn, mijn eigen lading van karma, die ik in principe toch zelf gecreëerd heb, ja. eigenlijk. En dat is het, het moeilijke. Je moet ook weer lief blijven voor jezelf, want je hebt het ooit zelf gedaan. En door, door even nou, die adem te voelen en het lichaam te voelen, maak je het zachter. Nee, geef jezelf ook even rust. Het is, is, ja, het is een... Maar door meditatie kan je toch niet een probleem oplossen? Nee, nee. Maar wat ik, wat ik aan wil geven is dat ik mensen te lang eromheen zie draaien. Als ik, als ik een probleem heb en ik overdenk het s'avonds... en ik overdenk het s'nachts en ik overdenk het de volgende dag... ik schiet er niet echt iets mee op. Het gewoon... Het, het, het, het, daarom zeg ik het karma doorleven... het, we, het wezenlijk voelen wat het is... En als het pijn is, is het pijn daar werkelijk in te gaan zitten. Dat is een, een wezenlijkere manier om het achter te laten. Om het op te lossen. Dan, dan, dan door erover te denken. En snap je, de, door die innerlijke dialoog te laten gaan. En als jij zegt, uh, uh, meditatie helpt niet. Nee, maar wel even afstand nemen. Weten wat er speelt. Dat is dan, dat is dan een eerste stap om, om naar rust, om naar acceptatie te gaan. Gaan. En ik wil er aan toevoegen, ik, uh, ik heb bijvoorbeeld in Thailand vier dagen in een uh, boeddhistische universiteit uh, gemediteerd. De Vipassana meditatie, en dat is een inzichtmeditatie, maar dat mag je weer vergeten, al die termen. Maar het gaat erom dat je wel degelijk problemen kan oplossen door te mediteren. En ik heb dat ook zelf ervaren. Dus als je hele diepe uh, vormen van meditaties uh, gaat doen, dan kun je werkelijk ook je problemen oplossen. Omdat je daar dan de rust in, op dat moment de rust vindt, waardoor je dan weer beter na kan denken. Ja... Nou ja, Simpel, ik, ik, kan, ik kan bijvoorbeeld stel dat je, dat je een of, op een of andere manier angstig bent op de een of andere, voor iets of voor heel veel dingen. Door die angst toe te laten, zoals je dat, zo dat prachtig verwoordt. Ik vind echt. Uh, de, daarom, de, de, de pijn die eronder zit, ja. wezenlijk doorleven. Weken wezenlijk doorleven. Als je hem echt ja. durft te pakken in jezelf, is het daarna ook weer vrij. Dus dit, dit is wat er gebeurt. Dus in die vier meditatie ga je dus werkelijk die pijn doorleven. Je gaat hem helemaal toelaten. En dat is niet leuk, kan ik je vertellen. Je, soms wil je dus schreeuwend uitrennen en toch pak je het en je blijft erin zitten. En door het te doorleven, laat je het ook daarna werkelijk los. En heb je er dus ook nooit meer last van te je leven. Ja. Is, er, is dat alleen over emotionele dingen of ook rationele dingen? Dat je zegt, je bent bang voor spinnen. Ja. Dat is ja. ook een angst natuurlijk. Ja. Kan je daar ook dan overeen komen? Ik denk het wel. Ik denk, ja. ik denk, ik durf te stellen dat karma eigenlijk alleen maar op het emotiegebied zit. Zelfs al, zelfs al, al. ik denk niet dat er karma is in het mentale gebied. Je kan, je kan een probleem hebben, maar dat je er per se uit wil komen, dat is, dat is de pijn. Ik kan er niet uitkomen. Maar dit moet je even vertalen naar haar vraag. Want ik het, zeggen het, het is metaal of emotioneel. Dat moet je even uitleggen. Je vroeg of je ook oplossing kan krijgen in het rationele in plaats van het emotionele. Nee, voor bang voor spinnen. Nou, wij bijvoorbeeld ja? dat je bang voor spinnen bent. Ja, maar dat, is toch, dat is toch een emotie? Ja, maar dat moet je even uitleggen dan. Want dat was niet helemaal nee. helder. Dus, bang voor verspillen, dat is een emotie. Ja. Oké, okay, ja. Yeah. Okay. Maar dan kan je wel door, uh, zeg maar, de rust in jezelf te vinden, kan je daar dan. De oplossing is eigenlijk een oplossing. Ja, nou, dan. dan, dan ik zou met jou daar in de diepte over kunnen gaan praten, maar dan. Dan, dan gaan we iets heel anders doen dan wat we hier in de, in de uitzending gaan doen. Mm -hmm. Dan. Dan. Dan ga, zou ik misschien jou kunnen gaan helpen in hoe je. Hoe je in het leven staat. Hoe je met die angst om kan gaan. Oh nee, maar ik ben niet bang voor spinnen hoor. Nee, het is alleen nee, maar een vraag die ik... nee, nou goed, Gelukkig maar... niet. Ik ben voor bijna niks meer bang. Oh, bijna... Hij gaat, <laughs> hij gaat ook allerlei, allerlei schijven de vragen. Dus vandaar dat ik... Uh... We gaan ik even... heb mijn een... angst ook over wonen voor ratten en voor slangen. Dus wat dat betreft. Maar het was een vraag denk ik die aan iedereen zo ja. zou stellen. Nou, Dat is op zich een goede vraag. Ja. We gaan even naar muziek. Uh, en na de muziek gaan we het hebben over uh, 2012. Station underneath the clock Carry an umbrella, no need to talk The man and the humbug hiding in the fog Will be watching Get yourself a ticket, go through the gate At 7.45 precisely, don't be late If anybody follows, don't hesitate Keep on walking I take the night train to Munich Rumbling down the track After half an hour in the restaurant car Look for the conductor and there will be a stain on his tunic A paper underneath the arm Then you gotta pray that he doesn't look away Or you'll never, never, never come back Take a look inside on page 27, there's a photo of a bride Underneath the story of a man who died in Morocco Memorize the article word for word The man in the humbug understands the code Make sure the conversation isn't overheard around you Upon that night, train to Munich Rumbling down the track After half an hour in the restaurant car Look for the conductor and there will be a sting. A tunic, a paper underneath the sun. Then you gotta pray that it doesn't look away or you'll never, never, never come back. Ask if there was anybody else, but I know you got the knack of taking care of yourself. They don't know your face, so there won't be anyone looking for you. When you get to Munich, we'll be waiting in the car. Don't look around, just walk straight up. If you don't show, I'm sorry for the pain I caused you. Upon that night, train to Munich, rumbling down the track. After half an hour in the restaurant car, look for the conductor, and there will be a stain beste mensen, welkom bij Inspiratie Radio. Dit was Al Stewart met Night Train to Moen Munich. En uh, nou, We gaan nu uh, verder uh, met uh, Herman van Taal. Hij doet op het gebied van uh, ...veel van meditatieve bewustwording. En we gaan het in dit blok hebben over 2012. Nou, dat uh, is geen, geen nieuw onderwerp. We hebben er al vaker over gehad. Maar het grappige is, elke keer als we het aansnijden... ...dan doen we dat vanuit een ander gezichtspunt. Dus ik ben heel benieuwd, Herman. Wat is jouw uh, invalshoek voor 2012? Mijn, uh, mijn invalshoek is uh, de, de, de kennis die ik heb uh, vanuit uh, nou ja, de studie die ik gedaan heb... ...door 23 jaar echt uh, actief in de spirituele school te... Participeren en ook heel veel te lezen. en gewoon. Nou, Wacht even, ja? spirituele school? Ja. Wat is dat? De Foundation for Higher Learning. Oké. Okay. Vanaf 1987 ben ik daar aan verbonden. Het is een internationale spirituele school onder leiding van Imre Valion. En uh, daar ga je minstens één keer per jaar op retraite. En de laatste tien jaar doe ik dat al twee keer per jaar. Oh, dus hoe lang, hoe het, lang duurt dat? Uh, is er eentje in Nieuw-Zeeland in januari, als het daar zomer is. En eentje in Europa, als het hier zomer is. En gelukkig uh, doen mijn uh, echtgenoten en mijn kinderen daar aan mee. Die vinden oh, het ook geweldig. Dus dan, dan uh, ben je echt drie weken met echt alleen maar die andere spirituele realiteit bezig. Hoef je niet te koken, hoef je niet nergens hoef je even niet zorgen te maken over wat de persoonlijkheid zich al, altijd zorgen maakt. Dus dat is geweldig. We zingen ook mantra's en er zijn ook actieve dingen bij. Dus dat, uh, nou, die, die, die, die spirituele leraar Imre geeft heel veel occulte informatie. Nou, daarnaast heb ik ook een hele hoop gelezen. En dan krijg je een beeld over hoe de dimensies, hoe deze fysieke wereld ontstaan is... vanuit de hogere werelden, vanuit de lichtwerelden. Dat is een heel over miljoenen jaren lang tijdsproces... van hoe dat licht zich langzaam samengetrokken heeft... gecondenseerd is, gekristalliseerd is in de fysieke wereld. Hmm. Alles is energie. Het is. energie naar materie, bedoel je? Ja, ja. dat is een heel hmm. lang proces geweest. En dat zijn, nou, dat, daar, daar zijn boeken over kunnen schrijven. Ja, daar kunnen we een hele uitzending van maken. hele uitzending ja. kunnen we ook ja, maken. helemaal leuk. Maar, leek, uh, maar wat, wat, wat het, uh, het, het mooie daarin is, dat we... We zijn eigenlijk al door het alleronderste punt van kristallisatie heen. De dimensies zijn weer hmm, ja. aan de upward swing bezig. Dat ik wel, ja. We gaan, we gaan weer omhoog. En wat er nou dus gebeurt, is dat de astrale dimensie, het onderbewuste, het onderbewustzijn, dan komt hij weer terug, dat, dat die astrale dimensie komt langzaam door de fysieke dimensie heen. Hmm. En ik denk dat je dat, je kan dat hele ten dagen ook in de politiek zien. We zijn eigenlijk alleen maar reactionair bezig. We, zijn, we handelen vanuit angst. We hebben niet een heldere visie hoe we het moeten gaan doen. Nee, we zijn tegen dingen. Dat is eng, dat mag niet. Het, het, is, het is heel, ja, uh, fear-orientated. omdat mm, uh, ja, om die hele, hele wereld, hè? Het is dat vreselijk. Dus, nou, dat is die astrale dimensie die er doorheen komt. Als je het niet weet... Ja, dan ben je dus alleen maar bang en dan ga je alleen maar voor je eigen hachje lopen vechten. Dat is dus heel jammer. Aan de andere kant is het zo'n geweldige mogelijkheid, want die hogere dimensies komen dus ook dichterbij. Als je mediteert is het nu makkelijker ja. om wezenlijk die hogere dimensies te voelen dan 20 jaar geleden en Herkenen. helemaal dan 200 jaar geleden. Ja. Dus het is een geweldige mogelijkheid nu om voor die mensheid om spiritueel door te schieten. Maar dan moet je wel je momenten van inkeer en van rust en van even... Je bewustwording moet je wezenlijk oppakken, weer, weer die kans echt pakken. Dus dat is, nou ja. Denk, denk je dat 2012 dan heel anders zal zijn, ook voor jou en voor je werk? De, de Maya's hebben een datum, 2012, 2012, hè? twee keer 2012. Ja, het, het, uh, ik denk niet dat de wereld vergaat. Ik denk dat de, de verintensivering van alles is allang lang aan de hand. De processen zijn al lang aan de hand. Je merkt dat de aarde... de aarde is ziek. Hij hoest, hij spuugt. Hij, hij, hij, er, is, er is vuur, er is water, er, is, er zijn vulkanen. Het is gewoon... De, het tumult is wel gaande, eigenlijk. Ik bedoel, die datum zal niet zo'n clash zijn. Maar het... het, uh, het is eigenlijk zo dat in de, als, je, als je de dimensie ziet vanuit de, de goddelijke schepping dan zou je kunnen zeggen dat in dat mentaal is de veelheid aan tijd in, in het astraal is de veelheid aan ruimtes alle eerdere ruimtes die wij meegemaakt hebben zijn er nog kan je in je onderbewustzijn kan je nog onder hypnose kan je het hele verleden nog voelen en het nu is eigenlijk alleen het nu dus die, dat dat nu het nu is is is nog maar relatief op die hele lange evolutieschaal is nog maar heel kort geleden ik weet niet of jullie wel occulte dingen lezen, maar de, de, de, de verhalen over Lemuria en Atlantis, hè, dat zijn grote mm. tijdperken de geweest. De beschavingen die voor ons zaten. Ja? beschavingen voor ons geweest. Nou, we lezen het erover. In diverse culturen hebben ze het erover, dus het is wel echt geweest. Maar we vinden geen fysieke resten ja, van Atlantis. Dat houdt in dat die dimensies waren nog niet zo separaat. Het fysiek zat nog veel meer in het astraal opgesloten. En de manifestaties waren dus van een veel zachtere aard... dan dat het nu fysiek is. Nou, dus... Maar toch moet je dat even uitleggen. Want mensen ja. kunnen zich helemaal niets meer voorstellen bij uh, wat jij zegt. Ja. Um, en even heel plat geredeneerd. En dan kijk ik ook naar Maya. Je hebt of een lichaam of je hebt het niet. Of ja. je bent een geest of je bent geen geest. Dus ik probeer het nu even heel zwart neer te zetten. Ja. Heel zwart-wit. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Want wat, wat, wat bedoel je dan precies met... Het, het, het, het zit meer in het astrale lichaam... en er is daardoor geen materie achtergelaten? Betekent dat dat die mensen geen lichaam hadden... zoals wij dat kennen? Ze hadden, hadden een lichaam... maar in een, op een hogere frequentie. Niet zo vast als ons maar, lichaam is. als ik jou dan... als je stel dat jij in die hogere frequentie zou zitten... en ik zou je vastpakken... zou dat dan kunnen? Nee. Dat zou dus niet kunnen? Nee. Dus nee. het lichaam zoals wij dat kennen... van vlees en bloed... Dat was, niet. was niet in die zin van vlees en bloed... van vaste materie... Als, okay. als nu. Dus een geest. Ja, we zouden het nu een geest noemen. Ja. En, en je zegt dat dat een geleidelijke schaal is, dus het gaat langzamerhand langzaam... Langzaam van... is die fysieke wereld uit die hogere dimensies metter geworden, echt gekristalliseerd, is die echt een vaste vorm geworden, die vast maar dat, blijft. Maar dat moet dan toch ineens een soort adem-en-eva-moment zijn geweest? Dat, dat, dat, je kan toch niet zeggen van je wordt steeds dikker en dat kan ik, daar kan ik me zelf ook niet zoveel bij voorstellen. Je, snap je de vraag? Ja, ja, nou het is, het is moeilijk uit te leggen. Het is, het is uh, in, een, in, een, in een innerlijk gevoel, in een innerlijke uh, waarneming kan je het zien dat het, uh, het, is, het is energie die bij elkaar is en een, en een vorm aanneemt. En daar kan je van genieten. Je? De, de, de, de schepping is ontstaan vanuit schoonheid. En die schoonheid is, daar is dusdanig lang energie naartoe gegeven dat die schoonheid, dat die vorm ook een vorm geworden is, een vaste vorm geworden is. Dat is ook wat God wil. God wilde die schepping ook maken. Mm -hmm. Maar dat is dus een heel lang proces geweest... van energie die heel vrij is... en door de ruimte beweegt. Die komt bij elkaar, bij elkaar, steeds dichter bij elkaar. Ik beweeg nu mijn handen naar elkaar toe. Ja. Luisteraar thuis Luister. kan dat niet zien. <laughs> maar ja, het, het, het is een, een proces wat... Uh, ja... Laat ik, laat, ik, laat ik dit vertellen... De, als, een, als een kind geboren is, voor, sorry, voordat een kind geboren wordt... kunnen moeders dat kind wel al voelen. Als een spirit, als een, als een entiteit. Mm -hmm. Die is in die andere dimensie, is losser. Is maar wel in die kamer, is wel om die moeder heen. Mm -hmm. Als een mens overleden is, kunnen mensen hun ouders vaak nog wel voelen. Mm -hmm. Dan is die net in die andere dimensie. Hij is nog wel, maar in een snellere frequentie. Ja. Dan heb je dus, die hele fysieke wereld was in een snellere frequentie, niet zo vast als dit. Nou, die hele fysieke dimensie gaat weer oplossen in de astrale dimensie. Maar in die astrale dimensie zijn dus ook de angsten en de dingen... en de hele geschiedenis van de mensheid. En omdat die niet zo plezierig was, meldt zich dat nu weer in angsten... in hoe we, we omgaan met onszelf. Dus de hele quest die er ligt is om, om te weten dat die astrale dimensie... Met angst en onderbewustzijn en, en rommel samenhangt. Maar dat je hem niet je hele leven laat bepalen. En dat kan je alleen maar doen door het moment te pakken in bewustzijn, in meditatie, in, in schoonheid die er nu is. En wat betekent dat voor 2012? Dat we, dat we een tijd van verandering al door zullen gaan. Door zullen gaan. Waarin nou, de, de natuur uh, nog dingen zal kunnen gaan doen. Waarin politiek, sociaal er rommel zal kunnen komen. En jij ja, je niet kan vasthouden aan je angst. Want dat gaat niet lukken. Je kan je alleen maar vasthouden aan je adem. Wat voeding is. En aan je, aan je fysieke zijn. Aan Wacht even, wat kan ik nu in dit moment doen? Wat is er nu echt aan de hand voor mij nu? Oké, okay, nou we gaan even samenvatten. Want we gaan zo naar, uh, naar, de, naar de muziek. Um, in vo voorgaande uh, beschavingen zoals uh, Atlantis... waren mensen nog veel meer in een hoger uh, trillingsgetal. Hè? dus ja, een hoge frequentie. Ja, een hoge trilling, ja. Maar niet zo in de ja. materie zoals wij. La ja. Ze zijn langzamerhand afgedaald, uh, de mensen. En we zijn het diepste punt alweer voorbij. We zijn ja. nu langzamerhand weer naar een hogere uh, trillingfrequentie gegaan. Dus dat we, we worden alweer minder materie. Hoe moeilijk dat ook voor te stellen ja. is. Ja. En je zegt van... Uh, het is heel moeilijk om nog langer heel erg vast te houden aan die angsten... Je moet ze gewoon loslaten, en dat is eigenlijk een beetje de les nou, van. Moet, dit, het kan bijna niet. Er zijn manieren waarop je dat heel zo zacht mogelijk kan maken voor jezelf. Ja, het is ook veel makkelijker om. Ja, ze als je niet meegaat in de angst waar de maatschappij in gaat, dan draai je alleen maar mee in een negatieve loop en dan wordt het agressie. Dat gaat ja. niet werken, natuurlijk. Is de samenvatting een beetje helder, Mario? Ja, voor mij wel. Ja, en ik ook voor de luisteraars ook. Nou. Ja, dat denk ik wel. Oké, okay. nou dan gaan we lekker naar de muziek. Je mag de, je tweede nummer uh, nog even voor uh, aankondigen, Herman. Dat uh, heet uh, The Green Leaves of Summer. En het is gewoon, ja, ik vond het zo'n mooi nummer. Heel mooi, plain gezongen met één gitaartje. En ja, luister maar naar de tekst. Het uh, vertelt zichzelf. MUZIEK <middels> Time to be reaping, a time to be sowing. The green leaves of summer are calling me home. Twas so good to be young then, in the season of plenty, when the catfish. We're jumping as high as the sky, a time just for planting, a time just for plowing, a time to be cordoned. To be close to the earth and to stand by your Time just for living, a place for to die. Twas so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling me home. Twas so good. En beste luisteraars, welkom bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we een hele interessante gast, Herman van Tijl. Hij doet uh, veel op het gebied van meditatieve bewustwording en we gaan het in dit blok hebben over wie is Herman? Nou Herman, we zijn een beetje... Het laatste blok is wat kort. We hebben twee minuutjes. Uh, ja, vertel even kort wie je bent en wat je doet. En als je nog trainingen hebt of workshops of websites. Mag je ik allemaal... uh, doe uh, een hele hoop dingen. Ik ben dus actief in de spirituele school en ik geef zelf uh, adembewustzijnstraining waarin ik mensen dus help om nou, via adem via het moment wezenlijk te beleven via aarding Ruimte te ervaren in jezelf. Om over angsten heen te komen. om nou, Als je in moeilijke situaties zit. Om daar lucht in te brengen. Ruimte in te brengen. En acceptatie. En nou, gewoon een heel breed spiritueel uh, kader. In, de, in die uh, spirituele ontwikkeling heb ik ook een, nou, een hele hoop kennis vergaard. Ik heb dat uh, opgeschreven. Ik heb een hele, hele hoop... Hoofdstukken geschreven over nou, hoe de dimensies werken, hoe de, hoe de bewustzijnen werken. Er zijn nog veel meer bewustzijnen dan wij op aarde, rond de aarde. En nou, dat is een heel groot uh, uh, ja, blok occulte informatie geworden. En dat uh, is een cursus geworden die volgend jaar, 2011, gaat draaien. En in het najaar zijn daar uh, drie open over, waarin mensen dan een stuk informatie opgestuurd krijgen. Kunnen ze vragen over stellen en op die avond zelf zijn er dan ook oefeningen. Dus met klank en mantra en nou, enzovoort. enzovoort. En dan, dat is op je website te vinden? Ja, ja die deze kan je. website want we moeten. Dat uh, is uh, Laws of Creation, Engelse. laws, dus wetten, l a w s Laws of Creation.nl. Dat is die cursus. En de ademtraining heet Training. met okay. PH en bed met TH. Nou, luister eens deze twee websites die zetten we morgen bij. Uitzending gemist. Uh, wanneer u deze uitzending kunt uh, beluisteren. Dus dan kunt u gelijk naar de websites van, uh, van Herman uh, kijken. Uh, we gaan nu langzamerhand uh, naar de afronding, Herman. dankjewel je uh, nou, Ik vond het een hele interessante uh, uitzending. Heel prettig, ja. Ik dan krijg ik echt een neiging om te zeggen, van, nou, kom nog een keer terug. Heel graag. Uh, we, we zijn ja. nog niet op een, op een derde volgens mij. Nee, uh, nee Wat je nog allemaal nog uh, te vertellen <laughs> nee. hebt. Dus uh, nou super, heel erg ja. bedankt. Uh, Rob, heel erg bedankt voor uh, de techniek en, uh, en de muziekkeuze. En, uh, nou, we gaan even naar de volgende uitzending. Die is op 3 oktober van 8 tot 9 avonds. En we hebben dan Hanneke Hoppenbrouwer in onze uitzending. en Zij gaat het hebben over de nieuwe aardefrequenties. Deze uitzending wordt gepresenteerd door Herman. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur s avonds herhaald. En elke woensdagochtend van 11 tot 12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 En we gaan nu luisteren naar een gedicht, Uwe Glorie, Uw Eer, geschreven door Herman zelf in 2006. En hij gaat het ook zelf voordragen. Ga je gang Herman. Ik adem mijn adem, telkens weer. Mijn buik beweegt, beweegt rustig, heen en weer. Ik ben zwaar als een rots, licht als een veer. Ik adem mijn adem, het gaat ook op en neer. Ik adem... Uw adem, mijn hart wil meer. Ik word gevoed, steeds maar weer. Het stroomt ook naar buiten. Dit doe ik niet meer. Uw ademt, uw adem, door mij en veel meer. Ik voel mij verbonden, zoals ooit weer. Van u wil ik zingen, keer op keer. Uw naam in mijn lichaam, uw glorie, uw eer. Ik ben licht van binnen. En zelf niet meer. Ik ben die ik ben. Ik dank u zeer. Herman, nee, wil je daar nog iets over vertellen? Ik denk dat het voor zichzelf spreekt. Het gaat over het naar binnen gaan. Op het bewustzijn van die adem. Voelen wat die adem is. Dus voeding is goddelijke voeding. En als je dat voelt naar zijn oorsprong. Ben je zelf niet meer.